Meneer Ketels, aangenaam. Ik ben commissaris Pieter van In... en dit is aspirant hoofdinspecteur Jan Vermeijer, mijn assistent. Goedemorgen. Kolonel Prust, Wim Ketels, aangenaam. Neemt u plaats. Zal ik een kop koffie laten halen? Nee, bedankt commissaris. Eliaan heeft mij verteld dat u mij wou zien... in verband met die brand in haar manage. Dat klopt, ja. Maar er zijn nog een paar andere dingen... die wij graag van u zouden vernemen, meneer. Oh, sorry. Kolonel, u zal er wel niks op tegen hebben, hoop ik... ...dat er nog mensen zijn die u enkele vragen willen stellen. U woont in Loppen. Ja, klopt. De manege bevindt zich ook in Loppen. Woont u daar ver vanaf? Ja, nou, vier, vijf kilometer. U was toch tamelijk vlug uh, bij Ilian als de manege is afgebrand. Ilian was bij mij hè, toen de manege is afgebrand, meneer. Dus, uh, ja. Ik heb begrepen dat zij uw vriendin is... Dat hebt u goed begrepen. Ja, Sorry dat ik het misschien al kruistel. Is Elian een intieme vriendin van u? <laughs> Commissar, Elian is een weduwe. Ik ben vrijgezel. En voor de rest gaat mijn privéleven niemand wat aan. Ja, dat is wel zo, maar u moet begrijpen... U rijdt met een Ford K-kolonel? Ja, en een kleine auto is heel handig voor verplaatsingen in de stad. U bent met mevrouw Van Kleven met die wagen naar de manijzen gereden... toen Dina haar telefonisch verwittigd had dat er een brand was uitgebroken. Ja. Wanneer heeft die nou eigenlijk gebeld? Wanneer mm, rond een uur of twaalf, jongeman. Elian en ik waren juist de liefde aan het bedrijven. Een mens uh, let dan niet echt op de klok. Maar toen hij aankwam, was de brand al lang geblust. De brandweer had die klus blijkbaar heel snel geklaard. Ja. Nou, u bent dan meteen weer weggereden met Elian? Ja, we konden daar niet verder uitrichten. Hè. Alleen de buitenmuren stonden nog overeind. Hebt u toen al te horen gekregen dat er een verkoold lijk was aangetroffen? Een lijk dat een pink mankeerde? Ja, de brave agent die daar de boel stond te bewaken heeft mij dat verteld. Pas na enig aandringen van mijn kant, weliswaar. Heeft u ondertussen ook al gehoord... dat het slachtoffer al dood was voor de brand uitbrak? En dat zijn pink toen ook al afgeknepen was? Is dat zo? Ja, jammer voor Frank Lernout dat het allemaal zo uit de hand gelopen is. Hè? Wat mij wel verbaast. Het werd aangenomen dat dat Frank Lennart zou zijn, die omgekomen was in de brand. Hij was daar stalknecht, hè? Hij was een stalknecht, en ja. En Dilian heeft hem ontslagen, dus. Die uh... was ontslagen, inderdaad. Uh, had hij iets mispeuterd of zo, ja, dat hij weg moest? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat uh, was al een gangster, meneer. Ik heb het daar al altijd gezegd. Hè. Hij moest daar weg. Dus als ik het goed begrijp, hebt u min of meer de deurslag gegeven... om Frank Lernoud te ontslagen. Ja, natuurlijk. Dus u denkt dat hij de poel in brand heeft gestoken? Natuurlijk heeft hij dat gedaan, jongeman. Dus hij heeft eigenlijk zelfmoord gepleegd? Ja, dat zou mij een zorg wezen. Opgeruimd staat netjes. Geloof me maar, jongen, die Frank Lernoud is geen groot verlies voor de maatschappij. Ja, maar het blijft dan toch een beetje vreemd, hè? Dat hij al dood was voor de brand gesticht is. Of niet? En dat hij blijkbaar eerst zijn pink met een snoeischaar heeft afgeknepen. Een pink die wij in het concertgebouw gevonden hebben. Ja, dat klinkt inderdaad zeer vreemd, commissaris, maar uh, daar heb ik geen verklaring voor. Misschien had hij wel een handlanger. U kent Stefan Priem? Priem? Nee, nooit van gehoord. U bent in Chili geweest. Klopt. Uh, als kolonel. Uh... Ik zat er als militair attaché, meneer. Had u... Van, ik uh, dacht van 73 tot 77, Had u toevallig uh, banden met de Gunta? Absoluut niet, meneer ik weet niet waar u dat haalt, maar absoluut niet. Kent u het staalbedrijf van uh, Robrecht van der Weide? Ja, ik heb dat gekend. U ja. dat gekend? In Chili, ja. U weet, dat is afgebrand geweest? Ja, klopt. Was u daar toen ook bij? Nee. U hebt het niet gezien? Absoluut niet. Kent u mevrouw Littin? Ja, die woont in Brugge, Helena Littin. Maar die is wel afkomstig uit Chili. Ja, dat is de beste vriendin. Wat, wat zeg je Afkomstig uit Chili, ja. klopt, ja. Dat is... Die was in Chili, absoluut. En de beste vriendin van Elian. Ja. Uh, komen jullie soms uh, elkaar eens, uh, ontmoeten jullie elkaar soms eens? Nee. Totaal niet. Absoluut niet. We hebben het toch over dezelfde persoon, hè? Elena Litin, die in de Dweerstraat 89 woont, hier in Brugge. Dat is toch een goede vriendin van Elian? Ja. U vindt dat blijkbaar niet vreemd? Nee, jongeman, nee. Elian en Elena hebben zich na de dood van Robrecht met elkaar verzoend. Daar stuurt u nu eigenlijk op aan, commissaris? Ik begrijp niet wat dat allemaal met de brand in Lopham te maken heeft. Hebt u Paul Verfaye de ontmoeting in Chili? Ja, en nog vele anderen, hè, meneer? Hebt u, ja, weet van of er Paul Verfaye drugs had meegenomen uit Chili? Nee, ik heb niks met drugs te maken, meneer. U onderhield blijkbaar een regelmatige briefwisseling met meneer Verfaye. hm? Of laat het ons zo stellen, we hebben bij Verfay een behoorlijk aantal documenten gevonden waarin uw naam vermeld stond. Mijn naam? Kan niet. En dan nog eens in, al in West-Vlaanderen honderden mensen die Ketels heten. Dat geloof ik graag, maar ze heten vast niet allemaal Wim Ketels. En er zullen er maar weinig zijn die kolonel op rust zijn. Laat staan dat ze in Chili gezeten hebben rond dezelfde periode dat Paul Verfay daar zat. We hebben in die documenten verschillende verwijzingen gevonden... naar financiële transacties tussen u en meneer Verfaye, kolonel. Ja, laat ons misschien maar even terugkeren naar uw Chileense periode. Ja, voor alle duidelijkheid, ik heb Verfaye daar hoogstens vier, vijf keer ontmoet. Vermeer, ja. geef eens een paar van die foto's. <kling> kolonel Ketels, deze foto's komen van bij Verfaye. Herkent u uw vage kennis op een van deze foto's? Huh? Misschien op die middelste foto. Die waarop die arme vrouw zo vreselijk mishandeld wordt. Wat, wat heeft het te betekenen? Dus zijn dit foto's van folteringen? Chili, midden jaren zeventig, kolonel. U hebt ondertussen die vrouw toch herkend maar gekozen. Inderdaad, Elena Littin. Commissaris, ik heb nooit... ik herhaal nooit ook maar iets te maken gehad... met dit soort wantoestanden, nooit. Maar u gaat toch niet beweren dat u er niet van op de hoogte was... dat dit soort dingen gebeurden... Kolonel Ketels, was u verfaai aan het chanteren? Pardon? Commissaris, ik waarschuw. Me. Hebt u buiten die Ford K nog een andere auto, kolonel? Oh, wat voor een soort informeel gesprek is dit, zeg! U bezit naast die Ford K ook nog een Porsche Carrera 130. Netto aankoopprijs, uh... En dan, snotneus, ik rij met wat ik wil. Ja, maar de snotneus en ik vragen ons wel af... waar u de middelen hebt gevonden om zo'n auto contant te betalen... En dan is er nog uw villa in Lopat. Het is een regelrechte inbreuk op mijn privacy. Waar houdt u het recht, kolonel? de middelen die ik kolonel. We hebben bij Verfay niet alleen duidelijke aanwijzingen gevonden van financiële transacties waar u bij betrokken bent. We hebben daar ook sporen aangetroffen van cocaïne. Pure, onversneden Columbiaanse cocaïne. En het vrachtschip dat het destijds in Zeebrugge onder uw toezicht... met illegale granaten werd geladen... kwam zogezegd met stukgoederen uit Colombia. Totale onzin. Wij weten bovendien dat u nog steeds interesse hebt... voor schepen die uit Colombia aanmeren in Antwerpen... of Zeebrugge om stukgoederen te lossen. Durft u zoiets te u... zeggen? Hebt u nog altijd banden met ex-leden van het Pinochet-regime, kolonel? Uh -huh. U weet toch dat er hier in België nog altijd een aanklacht loopt tegen Pinochet... Uh -huh. voor misdaden tegen de menselijkheid? Tot zegt Natumcyanide. Gif, misschien? Mm -hmm. Waarom wilt u dat weten, meneer? Het is een, gewone, een doodgewone vraag, meneer. Juist. Wat is uw voorkeur van uh, drank? Oh, als ik echt een keuze moet doen, whisky. Ik zie er ook nog staan dat u nog altijd lid bent van de raad van bestuur van FN, de fabriek Nationale d'Armes de Guerre. Ik veronderstel dat u dan wel goed op de hoogte moet zijn van de wapentrafiek naar dubieuze regimes. Ja, nu bent u te ver gegaan. U hoort nog van mij, commissaris. In uw plaats zou ik maar een goede advocaat onder de arm nemen. Bent u ooit op het Paaseiland geweest? Nee, meneer Van In. Maar als het van mij afvangt, wordt u morgen meteen naar daarover geplaatst. Ik vrees dat we iets te ver gegaan zijn, Pieter. Ik ook, Jan. Maar geef toe, dat heeft deugd gedaan, hè.